Verdachten die zijn vrijgesproken van een ernstig misdrijf kunnen voortaan voor hetzelfde misdrijf opnieuw voor de rechter worden gedacht. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een vet wetsvoorstel daarover. Tot nu toe kon iemand niet twee keer voor hetzelfde vergrijp worden vervolgd. Directe aanleiding voor de maatregel is een verzoek van het Rotterdamse Openbaar Ministerie. Dat vond vorig jaar doorslaggevend bewijs tegen een moordende overvaller die inmiddels onherroepelijk was vrijgesproken. Bij ernstige procedurefouten, zoals mijneed of een omgekochte rechter, kan er ook heropend worden als het om minder zware misdaden gaat. Justitie erkent dat de nieuwe wet ook bezwaren kent. Zo mag het geen herkansing zijn voor het OM bij zaken die het minder goed en zorgvuldig heeft voorbereid, zegt justitie.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 Bij een brand in een tankstation aan de A12 bij Bunnek zijn drie mensen gewond geraakt. Een man van 43 uit Almere reed in op een auto met twee mannen van 18 en 22 uit Scherpenzeel en Barneveld. Twee van de drie zijn met zware brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. Ook de overkapping en een LPG-pomp vatten vlam. Maar doordat het veiligheidssysteem met afsluiters goed functioneerde, werd erger voorkomen.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 In het nieuwe verdrag komen afspraken over toezicht op de begrotingen van de Eurolanden en financiële instellingen. Ook de landen die de euro niet voeren, zijn in principe bereid om die afspraken te ondertekenen. Alleen Groot-Brittannië weigert. Cameron kreeg daarvoor kritiek binnen de coalitie, maar er is veel steun vanuit zijn eigen partij en vanuit de Britse bevolking. President Obama heeft Iran gevraagd om een onbemand spionagevliegtuigje terug te geven. De drone werd anderhalve week geleden onderschept door Iran. Het land zegt dat het een cyber-eenheid van, een cyber van het leger de besturing van het toestel heeft overgenomen toen het boven de grens met Afghanistan vloog. Volgens de VS waren er technische problemen. Op de Iraanse televisie werd vandaag gezegd dat technische deskundigen bezig zijn om informatie uit het toestel te halen. President Obama wilde daar geen commentaar op geven. Minister Van Bijsterveld onderzoekt of ze budget kan vinden om het Metropoolorkest om te vormen tot een zelfstandige organisatie. Daarvoor zou geld gebruikt kunnen worden dat bedoeld was voor een sociaal plan. Van Bijsterveld is niet van plan het orkest structureel te blijven steunen. Over het ondernemingsplan dat het orkest heeft opgesteld is ze niet enthousiast. Door de bezuinigingen van het kabinet is er voor het Metropoolorkest geen geld meer beschikbaar vanuit het ministerie.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 Keeper Edwin van der Sar, die dit jaar afscheid nam... kreeg de Fanny Blankes koen prijs voor zijn hele sportieve carrière. Het weer vannacht vanuit het westen regen en stevige wind. Langs de kust stormachtig en op de Wadden korte tijd kans op storm. Windkracht 9. In het hele land zware windstoten. Morgenochtend eerst nog onstuimig, maar in de middag droger en minder wind. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. De rest van de week wisselvallig met veel tijd tot tijd regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Eva Jinek. Laatst sprak ik een zeer begenadigd pianist. en Hij vertelde dat hij soms moe wordt van de muziek die hij continu in zijn hoofd hoort. Ongecomponeerde muziek, nog niet bestaande muziek... maar mooie, echte muziek en dat praktisch 24 uur per dag. Ik was er even stil van, van zijn opmerking en merkte meteen dat ik in mijn hoofd inderdaad slechts stilte hoorde. Ontdekken dat je ergens talent voor hebt, is geweldig. En er vervolgens iets mee doen, diep bevredigend. Maar kennis nemen van het talent van een ander... waar je zelf geen enkele voorstelling van kan maken, dat is adembenemend. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen op deze gure maandagavond. Eerst even dit om u op te warmen. I see trees of green, red roses too. Herkent u die prachtige stem? Het is de onvolprezen natuurprogrammamaker van de BBC, David Attenborough... die zich plotsklaps verwikkeld ziet in een ethische discussie over, jawel, baby ijsbeertjes... De geboorte van twee ijsbeertjes in zijn spectaculaire serie Frozen Planet... blijkt niet te zijn opgenomen <coughs> pardon, op de Noordpool... maar gewoon hier in een dierentuin in Nederland, inclusief nepsnieuw en zonder vermelding. Kan dat? Mag dat? Daar hebben we het vanavond over met bioloog Midas Dekkers... en de Nederlandse natuurfilmer Luc Enting. En van baby ijsbeertjes naar echte ijsberen, Russische ijsberen om precies te zijn... Want er is iemand opgestaan die het tegen Poetin durft op te nemen. Wie is hij en wat zijn zijn kansen? Dat horen van Dirk Sauer in Moskou. En nu we het toch over dieren hebben. Het verbod op onverdoofde ritueel slachten. Morgen buigt de Eerste Kamer zich over dit hete hangijzer. Met Hans Andringa in Den Haag blikken we vanavond alvast vooruit. En om vijf voor twaalf maken we kennis met de geliefde beschermvrouwen... van oogartsen, opticiens en elektriciens en als kers op deze taart live muziek in de studio. Ik ben vereerd dat ze hier is, de geweldige Sherry Diane. Zometeen hoort u haar ook. Eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 12 december... De Eurotop-top top, galmde vandaag nog hard na in Groot-Brittannië. Premier Cameron moest in het Lagerhuis uitleggen... waarom hij een veto heeft uitgesproken over een nieuw EU-verdrag... met daarin strengere begrotingsregels. Het was niet in het belang van de Britten, betoogde hij. Ik ging naar Brussel met één objectief... om het Britain's interesse te beschermen. En dat is wat ik deed. Maar volgens oppositieleider Milliband heeft Groot-Brittannië zich alleen maar belachelijk gemaakt met het uitspreken van een veto. Want de ontwikkeling van het verdrag gaat gewoon door. Het is niet veto als the ding you je wilt stoppen gaat zonder je you, Mr. Speaker, dat called losing. That's Dat being defeated. En zo wordt Groot-Brittannië een achterblijvertje in Europa. Veel kunnen antwoorden... The diplomatic disaster of 26 going ahead... and one country, Britain, being left behind. Onzin, zegt Cameron. Hij kon kiezen tussen een slecht verdrag of geen verdrag. En toen was de keuze snel gemaakt. The choice was a treaty without proper safeguards or no treaty. And the right answer was no treaty. Cameron kreeg dus veel kritiek van de oppositie... maar een meerderheid van het Britse volk lijkt de premier te steunen. De financiële sector in het land is van het grootste belang... Er staat veel op het spel en dat moet worden beschermd. Can I say London is the financial centre of the planet? Britain has been preeminent in trade and finance for many, many years. Will continue to be that way. We won two world wars. Why can't we manage on our own? De piromaan van het zand is opnieuw opgepakt. Drie jaar geleden werd Johnny B tot twee jaar zelf veroordeeld voor een reeks branden in het zand in Groningen. Vorig jaar kwam hij vrij en vanochtend is hij dus weer gearresteerd door de politie. We hebben een verdenking dat hij voor 28 zaken aanmerking komt. Maar hij is aangehouden voor een schuurbrand in de post van 18 november jongensleden. De politie verdenkt Johnny B. van 17 brandstichtingen en 11 inbraken. Welke sporters maakten afgelopen jaar de meeste indruk... en zetten de meest indrukwekkende prestaties neer? Vanavond werden tijdens het NOS sportgala de sportman en sportvrouw van het jaar bekendgemaakt. Sportvrouw van het jaar 2011, Ranomi Kromovi-Giorgio. De sportman van het jaar 2011 is geworden... Epke Zonderland. En de honkbalploeg werd sportploeg van het jaar... en atleet Daphne Schippers is het talent van 2011. En de feestmuziek mag nu wel uit... want voor Ajax was de dag niet zo feestelijk... De rechtbank moest vandaag kiezen tussen Kruijf of Van Gaal, maar deed dat niet. De aandeelhouders moeten maar zeggen of Van Gaal welkom is als directeur van Ajax. Johan Kruijf, lid van de Raad van Commissarissen, is tegen die benoeming door de overige commissarissen en stapte naar de rechter. Maar die heeft de bal dus bij de aandeelhouders gelegd. De aandeelhoudersvergadering moet eigenlijk kiezen tussen die lijn Kruijf en die lijn Van Gaal. Maar dat gaat dus via die vertrouwenskwestie van die Raad van Commissarissen. Want als dat vertrouwen wordt opgezegd... dan is het eigenlijk indirect een keuze voor de lijn Cruijff. En zolang de aandeelhouders zich er niet over hebben uitgesproken, staat het... gelijkspel. Dat lijkt me een mooie conclusie. Maar Cruijff vindt dat hij al heeft gewonnen... want volgens hem staan de aandeelhouders achter hem. Het Van Gouwkamp heeft dus verloren. Overtuigende kan je niet verliezen. Ik je moeilijk zeggen, we wachten nog eens op de thuiswedstrijd. Dat lijkt me erg moeilijk. Cruijff is dus tevreden. We gaan weer voetballen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En mijn collega... De Jong heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Vertel. Nou, er tekent zich een Kamermeerderheid af voor het inperken van de macht van vakbonden om voor werknemers cao-afspraken te maken. Dat blijkt uit een rondgang van het Financiële Dagblad aan de vooravond van het Kamerdebat over de begroting van sociale zaken. CDA, VVD en PVV willen dat cao's uitsluitend nog algemeen bindend kunnen worden verklaard als een meerderheid van de werknemers in een sector het onderhandelingsresultaat van de vakbonden goedkeurt. Dat betekent dat ook niet-leden voortaan een stem krijgen bij cao-onderhandelingen... die tot dusver alleen het domein, domein zijn van de vakbonden en hun leden. Het verdwijnen van soorten dieren, planten en ecosystemen schaadt de economie. Wie daar niets aan doet, betaalt later een hoge prijs. Dat is nieuws in Trouw morgen over het rapport Groene Groei... dat vandaag, morgen dus, wordt aangeboden aan het kabinet. Onze economie draait op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen... Afname van biodiversiteit leidt tot de vernietiging van deze bronnen, zegt het rapport. De westerse mens gebruikt nu meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan aanvullen. Nederlanders leggen gemiddeld een drie keer groter beslag op de natuurlijke hulpbronnen dan er beschikbaar is. Deze ecologische voetafdruk moet volgens het rapport in 2030 zijn gehalveerd. De aanpak moet ertoe leiden dat in 2050 het evenwicht is hersteld... en dat de balans weer positief wordt. En zo zijn de aanbevelingen in het rapport volgens de makers... een combinatie van beschaving en eigenbelang. Nederlandse jongeren moeten ernstig rekening houden met een werkloosheidsgolf. Dat is volgens Spits de harde boodschap van Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks... De krant schrijft dat hij morgen bij minister Kamp zal aandringen op voorzorgsmaatregelen. Het aantal faillissementen stijgt en bedrijven hebben zichtbaar moeite hun medewerkers binnenboord te houden. We dreigen een generatie op te leiden voor werkloosheid, zegt Klaver. Hij verwijt het kabinet dat het stil zit terwijl het moet handelen. GroenLinks wijst op de 137.000 werklozen die Nederland volgens de Nederlandse Bank de komende twee jaar kan verwachten. Het kabinet kan de Nederlandse jongeren behoeden voor een ramp... door te kiezen voor flexibiliteit, scholing en duurzaamheid. Morgen in Spits. De messen worden geslepen in jawel, het Nederlandse koffielandschap. Dat meldt ons de Telegraaf. Terwijl de Amerikaanse koffiegigant Starbucks nieuwe filialen opent... lijft de Nederlandse koffiegigant Douwe Egberts de shops van Coffee Company in. Het buitenshuis koffiedrinken heeft volgens de Telegraaf de laatste jaren een enorme vlucht genomen. En daarvan wil Dow Egberts profiteren met 60 koffiecafés. Bang voor Starbucks zijn ze bij DE niet, want de Amerikaanse concurrent heeft maar tien zaken in Nederland. Er is weer irritatie ontstaan tussen Noord- en Zuid-Korea. Het Nederlands Dagblad schrijft over een ruzie over kerstbomen. Drie enorme kerstbomen mogen van Zuid-Korea vanaf 23 december... de zwaar bewaakte grens met het noorden verlichten. Noord-Korea heeft al gedreigd met onverwachte consequenties. Die kerstbomen, in de initiatief van de Evangelische Kerk in Zuid-Korea... zijn stalen torens, verlicht met sterren en een kruis bovenop. De hoogste is 30 meter en staat op een 115 meter hoge heuveltop... drie kilometer van de grens met Noord-Korea. Van 1953 tot 2004 stonden er trouwens ieder jaar kerstbomen langs de grens... tussen de beide Korea's, schrijft het Nederlands Dagblad. In 2004 verdwenen ze toen de landen besloten... om de propagandaactiviteiten langs de grens te stoppen... om de spanningen te verminderen. Het communistische regime in Noord-Korea... beschouwt de kerstbomen als psychologische oorlogsvoering... en dreigt de lichtjes kapot te schieten... Maar een woordvoerder van de evangelische kerken zegt dat de kerstbomen een symbool van vrede zijn voor het Koreaanse schiereiland. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik zei het net al in de inleiding dat ik vereerd ben dat ze er is. Sherry Diane, goedenavond, welkom Hoi, hier in de studio. Um, ik zal even voor de luisteraars thuis vertellen. Ik heb jou twee keer live gezien en ik was meteen betoverd. Dus daarom is het extra leuk dat je hier vanavond bent. Je hebt ook iemand meegenomen. Ja. Wie is dat? Dit is Ramon Ginton op gitaar. En wat ga je zo meteen, of althans nu, wat ga je nu voor ons zingen? Uh, come on in my house, dat is mijn eerste single. Alsjeblieft, het podium is voor jou. Dankjewel. Come on in my house, in my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, my house. I'm gonna give you an apple and a plum and an apricot it. Hey. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, in my, my, my house. I'm gonna I'm gonna give you figs and a date, and a grapes and a cake. Say, come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, in my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, in my house, I'm gonna give you everything. Sherry Diane, is dit nou wat jou het meest gelukkig maakt om live op te treden? Uh, het zit wel heel hoog in de top 10, ja. ja. Of liever in de studio duiken en daar plaat op nemen? Of... Nee, nee, live spelen. Live spelen. Nou, gelukkig gaan we zo meteen nog meer van je horen. Dankjewel. Dankjewel. Tot minstens twee uur nacht heeft de Eerste Kamer ingepland voor het debat over het onverdoofde ritueel slachten. Met enig recht kan je dus spreken over de nacht van de slacht... waarin Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... haar initiatiefwetsontwerp in de Senaat verdedigt. Of na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ja zegt tegen Thieme... is de grote vraag. Hans Andringa in Den Haag, um, goedenavond. Goedenavond, Eva. Het zijn Pietjes precies daar in de Eerste Kamer. Wat zijn de bezwaren, de struikelblokken? Nou, uh, de Eerste Kamer die is ervoor dat ze, ze heel goed... in een allerrust naar een wetsvoorstel kijken. En het eerste wat veel mensen daar opvalt... is dat het eigenlijk een beetje een slordige wet is. Het tweede is dat ze denken van... Tja, uh, wat gebeurt er als wij het hier gaan verbieden, dat ritueel slachten? En de derde is, en dat is een hele principiële zaak... de spanning die er is tussen aan de ene kant uh, het vermijden van dierenleed... en aan de andere kant het recht op godsdienstvrijheid. Als je die bezwaren zo opzond, waarom telden die dan niet... bijvoorbeeld in de Tweede Kamer? Nou, dat telden ze ook wel. Alleen, uh, ja, je hebt al in de loop van een debat dat er een bepaalde dynamiek ontstaat. En uh, ja, dat gaat dan uh, een bepaalde kant op... En wat dus in de Tweede Kamer gebeurde... is dat op een gegeven moment daar een sfeer ontstond in het debat... Uh, wij gaan hier niet tegen zijn. Dit is toch wel een wetsontwerp waar uh, heel veel dierenleed mee zou kunnen worden voorkomen. En uh, ja, misschien is het wel goed. De Partij van Dieren die heeft dit onderwerp echt op de agenda gezet. En er kwam een soort uh, uh, konijn uit de hoge hoed. En dat was namelijk dat er een amendement kwam die zei van als er nou uh, het wetenschappelijk bewijs zou kunnen worden geleverd dat onverdoofd ritueel slachten toch zonder pijn en zonder leed voor dieren kan geschieden, dan kan er een ontheffing komen. Maar ja, hoe kan je aan een dier nog vragen of het pijn heeft geleden? Dus dat is eigenlijk een beetje een uh, bewijs uit het ongereden. En dat vinden ze in de Eerste Kamer toch eigenlijk wel een beetje een, een slordig amendement. Ja. Als je de stemmen telt uh, nu vanavond, Hans, hoe pakt het dan uit voor Tieme? Nou, hoogst onzeker. Want uh, ja, je hebt 38 stemmen nodig om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen. Nou, als ik dan even kijk naar de partijen uh, waarvan je met uh, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan aannemen dat ze voor het wetsvoorstel van Marianne Tieme zijn, dus voor een verbod zijn, dan is dat natuurlijk de Partij voor de Dier zelf. Die hebben één zetel. Uh, daar kan je de PVV bij rekenen, die hebben de 10 en uh, waarschijnlijk ook wel de SP. En dan kom je op 19 stemmen uit. Nou, reken dan nog eens ruim, één zetel erbij van 50 plus. En van de onafhankelijke senaatsfractie, dan kom je op 21 uit. Dat zijn er nog geen 38 die je nodig hebt. En kijk je naar de tegenstanders, daar kom je uit bij de christelijke partijen. CDA, ChristenUnie, SGP en toch ook de VVD. En dat zijn er samen 30 nou, met enig rekenwerk kom je er dan dus achter... dat Marianne Thieme morgen in dat debat nog 17 stemmen moet zien te winnen. Ze moet nog 17 kritisch, onafhankelijk denkende mm. senatoren gaan overtuigen. Nou, die kansen vinden bij de Partij van de Arbeid. Die hebben 14 zetels. Maar ik sprak vanavond de fractieleider Marleen Bart... en zij zei dat ze het allemaal nog niet weten. Nee, wij hebben morgenochtend uh, nog een fractievergadering voorafgaand aan het debat. En dan gaan wij kijken of we tot een standpunt kunnen komen. Maar het zou ook heel goed kunnen dat wij uh, morgen vooral beginnen met het stellen van heel veel vragen. En dat wij pas na afloop van de eerste termijn met onze fractie tot een besluit komen. Er zou nog vijf stemmen kunnen winnen bij GroenLinks. Maar ja, die hebben eigenlijk toch ook wel bezwaren die je ook bij de VVD en bij de Partij van de Arbeid terugvindt. En ook bij D66 leven grote bezwaren zich, Joris Bakker van die partij. Ik denk dat het punt waar alle fracties volgens mij in de Eerste Kamer zich over zullen buigen... en waar ze intern ook over gesproken hebben, dat geldt ook bij ons... is er een juiste balans tussen de beperking... Het beperken van godsdienst? Ja, maar ook meerdere minderheden ook. Hè? Het is natuurlijk toch een... We zijn een land van minderheden. Dit zegt aan een aantal minderheden... Uh, u, u moet uw gedrag wijzigen, u had bepaalde rechten... en die moet u gaan aanpassen. Ik denk dat alle fracties daar ook uh, mee geworsteld hebben met die vraag... en daar nog niet uit zijn. Nou, Dat geldt dus voor uh, veel partijen. Dus wat dat betreft uh, zit de spanning er nog wel in. En mocht Marianne Thieme nog hoop hebben op uh, de VVD... nou die is altijd al wel heel uh, kritisch geweest... in hun woordvoerder Siberschaap die is wel heel erg duidelijk. Drie dingen. In de eerste plaats de slacht hier wordt verboden... maar het gebruik van ritueel geslacht vlees niet. Nou, dat betekent dat de slacht gewoon de grens overgaat en daar verder gaat. Dus het lost wat dat betreft, wat de dierenleed betreft, helemaal niks op. Een tweede was, in de wet zit een ontheffingsmogelijkheid. Als je bewijst dat je het beter doet dan de conventionele, de industriële slacht... dan zou je ritueel mogen slachten. Daar wordt onomstotelijk wetenschappelijk bewijs uh, voor gevraagd. Nou, dat is onmogelijk te leveren. Dus die ontheffing, daar komt helemaal niks van terecht. En uh, dan hebben we een derde punt. De grondwet zegt dat in zaken godsdienstvrijheid... de verschillende belangen uh, die in het geding zijn... heel goed tegen elkaar moeten worden afgewogen. En dat geldt in dit geval dus uh, dierwelzijn. Maar ook de rieten die horen bij de godsdienstvrijheid... En wij zijn van mening dat uh, in deze initiatiefwet die uh, belangenafweging niet goed is gedaan. Ja, u noemt drie punten, ik hoor drie keer. Nee, niet doen. Uh, het is drie keer uh, grote twijfels, uh, of dit wel kan, grote bezwaren, uh, dat dat klopt. Die grote twijfels uh, die wijzen wel ergens op. Maar nogmaals, we willen eerst ook haar horen. Nou, dat zal dan uh, morgen uh, gebeuren. Um, stel, stel dat er toch een meerderheid dreigt, uh, Eva, dat mm -hmm. die, uh, die meerderheid er niet komt... dan denkt uh, de VVD erover om een motie in te dienen... die dan uitspreekt dat de slachtpraktijk in alle slachthuizen in Nederland... dus onder de loep moet worden genomen. Want uh, niet alleen het onverdoofd ritueel slachten... die praktijk is voor verbetering vatbaar, maar ook in de gewone slachthuizen. En daarmee hopen ze dus een beetje de pijn van een eventueel uh, verlies van dit wetsontwerp. Uh, ja, te vergulden, omdat dan in brede zin gestreefd gaat worden naar verbetering van het lot uh, van dieren. Maar ja, of dat ervan gaat komen. Uh, een van de senatoren die, die ik net nog sprak, die zei van: Nou, als Marianne dit redt, dan is het echt een huzarenstukje. De nacht gaat het bewijzen. We gaan het zien. Hans Andering gaat, dankjewel vanuit Den Haag. Sherry Dayan, ik mag weer naar jouw prachtige stem luisteren. Wat ga je nu voor ons spelen? Um, ik ben even de klits kwijt van de zenuw, volgens mij. Dat hoeft helemaal niet. Dat Sorry. hoeft helemaal niet. Nee, nee denk rustig na. We, weet je wat voordat je weer voor ik ons gaat zingen? Weer what a difference a day makes. Wil je eerst zingen en dan even met me praten? Ik heb een paar vraagjes voor je. Wil je eerst even zingen? Laten we eerst zingen. Lekker. Heerlijk, ga ja. je gang. Ja. What a difference a day makes... little hours... Lieve schat, ik moet je onderbreken, het spijt me. Ik hoor net van mijn eindredacteur dat er iets is op de radio... dat er een spookrijder is. We gaan even naar het bericht...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 Nou, dat was ook mijn eerste spookrijder op de radio hoor. Ik wist even <laughs> ook niet wat ik moest doen. Goed dat we dat weten. Ik vraag je of je alsjeblieft opnieuw wil beginnen. Geen probleem. What a difference. A day maakt. Twenty-four little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My days and nights were blue days. Since she said you were mine oh, what a difference a day makes There's a rainbow before me Now skies above can be stormy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 And the difference is you. Het is dat ik hier niet in mijn eentje kan gaan zitten klappen. Maar ik zou willen juichen en klappen. Prachtig. Echt geweldig. Um, vertel me, Sherry Diane. Ja. Als, ik luister naar jou als ik wil ontspannen. Maar waar luister jij nou naar als je geïnspireerd wil zijn... of je iets moois wil horen? Naar wie luister je? Um, Otis Redding. Um, Melody Gardot, oh, Pooh. Zijn dat ook je grote inspiratiebronnen voor hoe je je stem gebruikt? Voor hoe je wil zijn, muziek wil maken? Uh, mijn grote inspirator is Otis Redding. Qua stemgebruik. Hij is geloof ik overleden toen hij 27 was. Zoveel kan hij niet eens gemaakt hebben, denk ik, in zijn korte leven. Nou, ja, hij heeft hard gewerkt. <lacht> Een mooi oeuvre achtergelaten. Ja, uh, en uh, wat hij uh, heeft gezongen heeft voor mijn gevoel zoveel de, uh, uh, diepte. Dat voel ik, ik weet niet of dat... Uh, ik voel gewoon van alles in zijn muziek wat ik ook wil durven. Ja. En voel je dat... Dat fascineert me, want ik ben helemaal niet muzikaal... maar elke keer als je een nummer zingt en je treedt vaak op... voel je het dan iedere keer even diep? Of is dat alleen af en toe? Uh, nee, je wordt juist beter om dieper te gaan erin. Steeds meer... ja het helemaal te beleven. Ja. Aan het begin van de uitzending zei je dat, dat het je eerste single was. Je hebt een plaat gemaakt. Ja. Nu ook voor het eerst. Ja. En ik heb begrepen dat je die in eigen beheer hebt uitgegeven. Ja, klopt. Wilde niemand jou hebben bij die grote platenbasis. Helemaal niemand. Nee hoor. <laughs> <laughs> um, nou, het, het liep niet storm of zo, maar um, ik heb op een gegeven moment uh, besloten om er zelf voor te gaan en mijn ideeën uit te werken. En dan is het. Uh, wel fijn om misschien niet meteen met zwaargewichten te werken. Mensen die dingen al jaren doen. En ik kom, nou ja, nu ben ik alweer tien jaar aan het zingen. Maar daarvoor zat ik niet in de muziek. Dus dan heb je toch voor je gevoel zoveel te leren nog. En dan is het misschien wel fijn om uh, eerst je eigen zaadje te planten. Je bent heel bescheiden. Dus je hebt veel een eigen stempel kunnen drukken op je plaat. Omdat je het op deze manier hebt gedaan. Precies. <laughs> ik dat, vat ik dat goed samen voor jou? Ja, Hoe heet ja. jouw plaat? Vertel ons dat. Uh, mijn plaat heet Sing Me A Song. Sing Me A Song. En dan wil ik dat je één ding nog verklapt voor de luisteraars thuis. Wat deed je tien jaar geleden toen je nog geen zangeres was? Uh, toen was ik wiskundedocent. <laughs> Een wonderlijke combinatie. Sherry, Diane, dank je wel. Ja, yeah, dank je wel. <laughs> De Russische multimiljardair Mikhail Progorov... kondigde vandaag aan mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Wie is die man die het opneemt tegen de grote Poetin? Aan de lijn vanuit Moskou, ondernemer en journalist Dirk Sauer. Meneer Sauer, goedenavond. Goedenavond. Eerst even uh, naar vandaag. Er was een pro-Poetin demonstratie vandaag in Moskou. Stelde dat nog iets voor? Nou, er waren 25.000 mensen. Uh, maar dit was al van tevoren georganiseerd... Uh, en uh, volgens journalisten die ter plekke waren, was het een nogal uh, saaie avond. Zeker niet zo uh, geanimeerd en opgewonden als uh, afgelopen zaterdag bij de oppositiedemonstratie. En leeft uh, dat protestsfeer nog van die uh, demonstraties van afgelopen weekend? Ja, dat is toch wel op de lippen van, van iedereen hier in Moskou. Omdat uh, ja, dat is sinds 1993 is er niet meer zo'n grote demonstratie geweest. Uh, bij ons ook op kantoor vandaag op de redactie. Uh, bijna ja, heel veel mensen waren daar naartoe gegaan. Ook, ook mensen die normaal helemaal niet politiek, politiek actief zijn. Uh, dat is toch echt, echt iets heel bijzonders geweest. Is het ook, want ik kan me de opwinding ook wel voorstellen, omdat het een unicum is voor het eerst sinds lange tijd. Is het ook iets wat mensen angstig maakt? Nou ja, ze praten nu wel allemaal met elkaar van: ja, hoe gaat dit nu verder? Wat nu? He, want uh, uh, voor het eerst hebben zoveel mensen duidelijk laten merken dat ze het niet eens zijn met de manier waarop de verkiezingen gegaan zijn? Met de vervalsingen. Iedereen heeft er ook verhalen over, uh, wat er allemaal mis is, en die kennen weer mensen. En, nee, iedereen vertelt zijn verhaal over die vervalste verkiezingen. Um, maar ja, en ze willen natuurlijk dat die verkiezingen overnieuw gebeuren, maar ja, dat, dat zit er met Poetin niet in. En vroeger durfde niemand zijn mond over te doen en nu ineens durft iedereen alles te zeggen. Ja, moet Poetin bang zijn? Want ik, ik vraag me af, zal het hem lukken om, om deze kritiek en die sfeer rond die, die demonstraties, kan hij dat nog van zich afschudden voor de verkiezingen in maart? Ja, hij heeft natuurlijk uh, het, de KGB of de FSB zoals dat dan tegenwoordig heet, het hele veiligheidsapparaat staat uh, achter en onder hem, uh, het leger, de politie, dus zeggen, de machtsstructuren uh, uh, staan achter hem. Maar vroeger was dit, uh, dit was natuurlijk al lang een dictatuur, maar vooral een dictatuur toch met steun van een groot deel van de bevolking. Nu lijkt het een dictatuur te worden zonder steun van die bevolking. En ja, vroeger kon Poetin zonder enig probleem over straat, en werd hij overal toegejuicht. Nu kan hij eigenlijk niet meer over straat zonder de angst te hebben dat hij wordt uitgejuicht, mm, ja. zoals onlangs is gebeurd. En dat is natuurlijk voor hem ja, een ongelooflijke slag in het gezicht. Ja, nu is er die kandidaatstelling van uh, Michael Prokhorov, een man die ook actief is in de sportwereld, in de Amerikaanse basketbalcompetitie, om precies, precies te zijn. We gaan even luisteren naar Mart Smeets. Wat je als eerste moet weten is dat hij lang is. Lang voor een normaal mens. Hij heeft basketballengte. Hij was geen goede basketballer. Maar wat doe je dan als je heel veel geld verdient? Dan koop je goede basketballers. Hij deed dat in de eerste instantie deed hij dat in Moskou. Daar kocht hij een club en die, kocht, die club was succesvol. Maar hij dacht, als je de wereld wil veroveren, dan moet je in Amerika zijn. Dus vloog hij over de oceaan en kocht hij de New Jersey Nets. Dat is geen goede club, maar met zijn geld erbij kan dat een goede club worden. En behalve dat kopen van die club beloofde hij ook dat hij een nieuw stadion voor ze zou bouwen. Dat doet hij in Brooklyn. En alles wat hij aanpakt, dat heeft geld om zich heen hangen. Een beetje poenerigheid. Er is een bekend verhaal dat hij ooit zijn vrienden uitnodigde op zijn boot. En die boot die ligt ergens in de Caribische Zee. Die vrienden werden allemaal ingevlogen. En uh, het, het, het kon niet op. Ze poetsten hun tanden met, met Moëté Chandon. En uh, de eindafrekening voor dat feestje moet 500.000 dollar geweest zijn. Dat was een feestje van één avond. Dus dan weet je ongeveer hoe bling-bling hij kan zijn. Maar hij, hij lijkt wel een serieuze vent. Uh, hij smijt zijn centen niet over de balk als het gaat met de aankoop van spelers... En um, die, die hal die hij neerzet in Brooklyn, dat is, dat is ook al een, een hele serieuze aangelegenheid. Maar hij wil de wereld veroveren. Hij wil laten zien dat ook een, uh, een Rus met enige uh, opleiding... dat hij zich kan uh, bewegen op de, uh, de, de, de Walk of Fame in Amerika. En hij wil dus slagen. Dat, dat, dat is zijn grote wens. En de centen heeft hij. Ja, meneer Sauer, klopt het beeld dat Mart Smeet schetst? Ja, enigszins. Ik ken hem toevallig vrij goed, die meneer Prokhorov. Uh, en ik, uh, hij is een, een extravagante man. Hij is jarenlang, uh, stond hij bekend als de meest uh, gewilde vrijgezel van Rusland. Liet zich uh, omgeven door mooie meiden, altijd op reis. Maar hij is de laatste tijd toch veel serieuzer geworden. En het is een buitengewoon intelligente man... Uh, een hele goede zakenman. Hij heeft een enorm uh, imperium opgebouwd. Hij investeert niet alleen in, in uh, basketbalclubs, maar in, in, in Rusland uh, heeft hij grote mijnbouwbelangen. Maar hij is bijvoorbeeld ook een van de grootste investeerders in nieuwe technologieën. Zo bouwt hij op dit moment uh, een van de, eerste, de eerste elektrische auto van Rusland. Dus het is absoluut geen domme man. Maar, zoals Mark terecht zegt, het is een man, een echte winnaar. Ja, hoe komt hij aan zijn miljarden eigenlijk? Uh, hij heeft die, zoals alle oligarchen, vergaard in het begin van de jaren negentig bij de privatisering van de Russische industrieën um, en uh, oliebedrijven. In zijn geval uh, heeft hij heel veel geld verdiend met, uh, met uh, een aluminiumbedrijf waarvan hij de belangen onlangs verkocht heeft. Uh, en hij zit dus nog steeds uh, erg in, in goudmijnen hier in Rusland waar hij de grootste uh, eigenaar van goudmijnen is. Dus qua zaken doen zit het wel goed, maar qua, politiek, uh, qua politieke ervaring, heeft hij dat? Nou, die heeft hij dus niet. En daarom is het natuurlijk heel interessant om te zien uh, oh, ja, hoe gaat dit aflopen. Uh, hij uh, is een aantal maanden geleden uh, voor het eerst in de politiek gestapt. Dat was voor de parlementsverkiezingen. Toen is hij heel even, twee weken om precies te zijn, lijsttrekker geweest... van een liberale pro-business partij... Uh, daar kreeg hij meteen ruzie. Uh, zelf zei hij dat, dat hij daaruit is gewerkt... door uh, intriges van het Kremlin. Uh, door de man die uh, de, de grijze kardinaal hier wordt genoemd... Uh, en de meneer Soerkhof, de raadgever van Poetin. En sindsdien heeft hij duidelijk een vete met die Soerkhof... en dus ook met Poetin. U kent hem vrij goed, zegt u. Um, hoe groot schat u de kans dat het hem gaat lukken? Nou, ik schat de kans... ...eigenlijk niet zo heel erg groot... ...omdat ik toch denk dat ondanks al het verzet en alle protesten... ...Poetin uiteindelijk gaat winnen. En in zekere zin heeft het Kremlin ook wel belang bij zijn kandidatuur. Want er zijn inmiddels al vier oppositiekandidaten... ...die zich kandidaat hebben gesteld. En ja, natuurlijk hoe meer oppositiekandidaten... ...hoe meer, uh, hoe meer verdeeldheid er is aan de kant van de oppositie... ...hoe makkelijker het voor Poetin wordt. Dus ik denk dat... hoewel ik ben van overtuigd dat Progeroff echt tegen Poetin wil vechten. Dat het Kremlin denkt van laat maar, als jij 10 of 20 procent van de stemmen krijgt... en de communisten krijgen 20 procent, en nog iemand anders 5 procent, enzovoort... dan loopt uiteindelijk Poetin als lachende toch met de overwinning weg volgend jaar in maart. We gaan het zien in maart. Dirk Sauer, hartelijk dank. Ophef in Engeland om de spectaculaire natuurserie Frozen Planet... De geboorte van twee jonge ijsberen is helemaal niet in het wild opgenomen... maar in een dierentuin. De Engelse pers spreekt er schande van. Maar is trucage in een natuurfilm wel zo opvallend en is het überhaupt erg? Bij ons in de studio natuurfilmer Luc Enting, goedenavond. En bioloog Midas Dekkers, goedenavond. Yep. Um, voordat we het erover gaan hebben over deze prangende kwestie... gaan we eerst even uh, naar iemand luisteren... die ons ongetwijfeld in de juiste sfeer brengt. A polar bear stirs... She has been in her den the whole winter. Her emergence marks the beginning of spring. After months of confinement underground, she toboggans down the slope. Perhaps to clean her fur, perhaps for sheer joy. Schitterend elke keer weer, vind ik. Fantastisch. Ja. Ja, als je zo'n stem hebt, dan maakt het verder <laughs> weinig meer uit wat je nog te zien krijgt. Dit dan is, kun je alles ja, doen wat ja, je echt, maar wil. Echt, dan ga je helemaal met open mond uh, kwijlend uh, open <laughs> oortjes ga je liggen wachten... wat er nu weer voor tovenarij <laughs> wordt opgedist. Absoluut, ja. absoluut. Die mening deed ik geheel. Um, we gaan het straks over David Attenborough hebben, want die hoorde u uiteraard. Um, Luc Enting, uh, Edinburgh heeft zo ongeveer de hele planeet gezien ja, uh, ja. In, in zijn uh, programma's. Wat heeft u zo al gefilmd? Uh, ja, ik ben niet veel verder geweest dan uh, Nederland. Ja, ik <laughs> ben één keer in China geweest uh, voor een, uh, een Palis-programma. En uh, daar heb ik ook nog wel een ijsvogel uh, kunnen filmen en nog een uh, mooie reiger. Uh, maar voor de rest uh, ja, hou ik het toch uh, bij Nederland. Uh, ik vind Nederland fascinerend... Uh, uh, Zo'n vol landje, maar met toch uh, zoveel natuur. En dat uh, blijft me fascineren. En uh, ja, ik heb wat dat betreft uh, al zo ongelooflijk veel soorten voor mijn lens Wie is, favoriet? Wie is favoriet? Wat vindt je? Uh, ja, uh, nou, ja, die vraag die krijg ik natuurlijk heel vaak. Van wat is favoriet? Uh, ik heb heel veel favorieten. Ik heb niet echt... Uh, ja, een soort, ja, het edelhert. Dat, dat is wel een ja. soort waar ik mee uh, ben doorgebroken, bekend mee ben geworden. De eerste film, ook heel veel uh, uh, kijkers gehad. En, uh, dat is de ook eerste liefde is dat. is de, de eerste liefde, en dat blijft ook wel zo. Dat, dat, dat dier volg ik nog steeds uh, uh, als, het, als ik in de gelegenheid ben. Uh, maar ook uh, ja, zeehond, wildzwijn. Uh, ik ben toch heel zoogdieren, uh, man. <laughs> uh, maar ja, ook. Ik doe ook heel veel vogels, dus dat, is, dat vind ik ook leuk. Uh, eigenlijk kan ik niet zeggen van, er is uh, alles is in de natuur. Moeilijk, in de het, moeilijk, het is heel moeilijk, ik hoor het moeilijk te kiezen. Ja. Ja. Uh, veel gedoe dus nu om beelden van twee uh, ja. baby-ijsbeertjes. Is het terecht, het gedoe allemaal, de nou, ophef? Ik, nou, ik vind het eigenlijk van niet. Ik vind het een beetje overdreven. Ik, ik snap het wel dat uh, uh, David Attenborough zo'n zo naam heeft... Uh, uh, dat uh, ja, mensen ook uh, ja, geloven dat het allemaal echt is, maar... Mm -hmm. Neemt u van mij aan, in de natuurfilmerij uh, over de hele wereld uh, worden word dit soort dingen wel, wel meer gedaan. Dat, dat kan ook niet anders. Hoe weet anders doen? En in dit geval denk ik ook zeker geboorte uh, van, een, uh, van een ijsbeer. Het is gewoon onmogelijk om een camera in zo'n hol te brengen. Uh, los van, van alle dierenleed wat er kan ontstaan, maar ook voor het gevaar voor jezelf. Uh, Ijsberen zijn, uh, zijn gevaarlijke dieren, ik denk wel de meest, ja, van de meest gevaarlijke. En ja, ik vind zelf persoonlijk dat je die kunt maken om natuurlijk uh, ja, in te dit, breken. Ja, ik begrijp en, het. En, ja, en dan is het gewoon de keus aan, het, aan de programmamakers, aan, aan de crew, van ja, hoe ver ga je? Mm -hmm. Daar gaan we het zo even over hebben. Uh, Midas Dekkers, bent u ook van mening dat het niet anders had gekund? Jawel, hoor, het had best anders gekund. Je had ook geen geboorte van een ijsbeer op de televisie kunnen brengen. Of je had de geboorte van een ijsbeer op de televisie kunnen brengen in het dierentuinprogramma of in een wetenschappelijk programma. Dit is van alles en nog wat mogelijk. Maar het feit is natuurlijk dat David Attenborough... Uh, dankzij zijn reputatie en dankzij zijn prachtige films... mensen in een soort droomtoestand ja, weet te brengen... Ja. waarin zo'n dierentuin tussen dingetje normaal gesproken vanzelf <laughs> mee naar binnen uh, schiet. Ja. Alleen ja, deze keer is toevallig even in het verkeerde keelgat uh, geschoten. En waarom is iedereen er zo verbolgen over? Nou, omdat David Attenborough is natuurlijk is een heilige... De, de, de, nou, ik, ik zei net, net stiekem, dan mag je natuurlijk helemaal niet zeggen. Misschien is hij eigenlijk wel te oud. Oh. Ik, misschien. Hij, hij heeft het. Zijn hele leven lang heeft hij het vol weten te houden. om als een heilige de natuurwereld laten zien zoals de mensen de natuurwereld graag willen zien... zonder dat er al te veel krakjes in zijn heilige beeld kwamen. En nou net verdomme op de valreep... nou, nou struikelt hij ergens over een, over een vlekje, een zou ik een maar zeggen... waar hij niet over gestruikeld zou zijn... als hij niet eerst zo'n fantastische, terechte reputatie ja. had opgemaakt. Is dit probleem al uh, ouder bij Natuurfilms, want u zegt meneer Enting: Dit, uh, dit gebeurt ja. overal ter wereld. Is het zo oud als de natuurfilm zelf eigenlijk? Volgens mij wel. Uh, nou, ik wil dat wil ik niet zeggen. Zo, zo lang ga ik ook wel niet mee. Maar uh, ik heb verschillende documentaires gezien uh, waar ik ook achteraf de making of wel van gezien heb. Ook uh, hele grote Duitse producties uh, over wolven bijvoorbeeld, uh, mm -hmm. waar ik gewoon weet dat ze daar dat ook in een uh, ja, in een toch een soort dierentuinachtige setting hebben gedaan. Dat ging met name ook om weer om de geboorte. Ja. Uh, en, maar goed, die hebben het niet onder stoelen en banken gestoken. Dus die hebben het gewoon uh, verteld. verteld. Dat is misschien het verschil ja. wel. Um, Mira Stekkers, het belangrijkste voorbeeld van trucage. Ik begrijp dat u wel weet welke dat is. Oh, ja, het oude verhaal over Walt Disney. Het ja. verhaal dat, uh, dat de lemmingen massaal zelfmoord zouden plegen... door uh, over een uh, helling te springen als er geen voedsel voldoende meer was. Uh, Walt Disney, uh, het, het voorbeeld ter voorbeelden... had gewoon een paar mannen had uit een zak vol met lemmingen... en hij had <laughs> een paar mannen met grote laarzen... en de rest kun je zelf wel verzinnen... Maar in, in wezen gaat het natuurlijk altijd zo. De, de, kijk, een natuurfilm is gewoon de voortzetting... van de ouderwetse schoolplaat die we op school hadden hangen. Daar had je ook een schoolplaat en er stonden wel honderd wel, wel, beesten stonden erop... die nooit van zo lang zal ze leven in hetzelfde seizoen... op hetzelfde plekje bij elkaar gezeten zouden hebben. Maar dat was ook helemaal niet de bedoeling. Die, die, de meester wou ons niet wijsmaken... dat die beesten op hetzelfde moment op die plek zaten. Ja, die wou ons gewoon over al die beesten wou die ons vertellen... Ja. Ja, maar dat vind ik toch anders. Want um, dat zei ik ook net: van, uh, als je naar Edinburgh luistert, dan kom je in een soort droomwereld. Hij brengt je ja. bijna in hypnose met zijn stem en met die prachtige beelden. Um, en daar wordt, hoe je het wendt of keert, voor de kijker de indruk gewekt dat we kijken naar een volstrekt natuurgetrouwe weergave van het leven van wilde dieren dat is toch wat anders dan een schoolplaats, ja, toch? ik kijk ook wel eens naar een film... waarin een meneer iets met een mevrouw doet... en wat zo mooi gefilmd is... en met zulke mooie muziek erbij... dat ik denk dat dat allemaal echt is. Dan, dan ben ik er ook niet bij... als er iemand met een stukje... Uh, met een, uh, een bakje met ijsblokjes... de tepels van een mevrouw in vorm brengt. Oh, uh... Dit wordt een wel hele andere natuur... van waar we het <lacht> nu over gaan nee, hebben. Nee, maar... nee, nee, nee, nee, nee. Dat is precies... We hebben het over de geboorte van ijsbeertjes, weet je nog wel. Dus we hebben het over precies hetzelfde soort van natuurfilm. En we willen dat precies in hetzelfde romantische vloers... willen we dat zien, de geboorte van een kindje... of wat er aan die geboorte vooraf is gegaan... willen we net zo romantisch zien. Anders hadden er niet zoveel mensen naar gekeken. Naar een wetenschappelijke film, hoe het echt gaat... is het aantal kijkers aanzienlijk beperkt. Kerkdroog. Ja. Uh, Luc Enting, um, zelf ook wel eens iets gedaan waarvan u later dacht... dat had ik misschien wel moeten vermelden? Uh, nee, uh, uh, als we iets doen, dan, uh, ja, dan, dan laten we dat ook gewoon uh, zien... Uh, of op de site uh, is te zien, uh, bij wijze van mm. spreken... Uh, hoe we bepaalde uh, scènes gemaakt hebben. Maar goed, dat komt in, in ons werk uh, gewoon heel weinig voor. Uh, ja, we zijn, uh, Heeft u wel een voorbeeld van iets wat u een beetje moest anseneren... of op een andere plek? Uh, ja, nou, we hebben, uh, we hebben met een, uh, ja, een tam e heel uh, op een ecoduct uh, gewerkt... om te laten zien hoe werkt nou een ecoduct. Uh, dus al, een wilde dieren zijn niet uh, aan een filmkraan uh, te wennen... En, uh, en er zijn nou eenmaal uh, tamme dieren uh, ja, bij mensen aanwezig die, uh, waar je dat mee kunt doen. Maar daar, daarmee ga je niet de natuur uh, verstoren. Dat zijn dieren uh, trouwens die je kan optrommelen of huren. Of hoe kom ja, je dat, hoe kom je aan die dieren? Nou ja, er zijn, er zijn uh, uh, bedrijven die, uh, die dieren hebben. En dat kunnen ezels zijn, uh, Dromedaren, maar dat kan ook uh, soms een, een wild zwijn of een edelheid zijn. Uh, ja, dat soort bedrijven zijn er. Uh, dat zie je wereldwijd, uh, zie je dat sowieso. En ik weet ook dat, bijvoorbeeld dat de BBC uh, met heel veel series... Uh, ook, ook wel met, uh, met dieren heeft gewerkt. Maar daar zijn ze geen uitzonderingen in. Dat is in Amerika heel normaal. En uh, ja, dat, kijk, het, ik vind... Ik, het is... Uh... Altijd, altijd in beweging van, van wat wil je laten zien... Uh, wat wil je aan de mensen vertellen om dingen uit te leggen. Je kunt ook een boswachter op een eke uh, zetten. En, dat is toch minder en, uh, magisch. Ja, dat is... Uh, en, maar ik weet ook dat heel veel mensen... Uh, ja, dat boeit mensen ook niet. Ze gaan in zo'n als je een mooi verhaal neerzet... met, met van, noem maar even, 98 uh, allemaal zuivere beelden... en er zit er iets tussen... Om, ja, om het bij de mensen wat beter te laten landen... dan komt dat ook uh, de materie te goede. Ja, en daar heb ik er geen moeite mee. Ja, precies. Um, Midas, tot slot. Ik denk, uh, misschien bestaan ijsberen niet over 100 jaar. En dan kan ik tenminste zeggen... dat ik de geboorte van twee baby-ijsbeertjes heb gezien. Uh, ja, nog gefeliciteerd. <laughs> nou, ik, ik wil eigenlijk van jou weten wat het einde. Wat we oh, kunnen concluderen wou, ten wou, einde hier. Je wil dit... mijn zegen uh, hier je mijn, ja. Nee, ik ga hier helemaal geen zegen over uitspreken. Uh, uh, ten dele deugt het niet. Dat is waar. Maar het deugt niet uh, voor een goed doel. En dat is ook waar. En zelfs daar spreek ik mijn zegen niet over. <laughs> Helder. Middags dekkers, Luc en Ting, hartelijk dank dat jullie hier wilden zijn gedaan. Het is vijf voor twaalf. Vanavond de derde aflevering in onze serie over decemberfeesten. Die nemen we door met cultuurhistoricus Gerard Royakkers. Goedenavond, meneer Royakkers. Ja, goedenavond. Uh, morgen is het Sint Lucia. Zeker. Ik, ik ja. wist dat niet. Wie is dat? Sint Lucia, ja, dat is een heilige patrones van het licht. En uh, dat is de reden dat haar feest ook in deze donkere maanden wordt gevierd. En dat komt uh, grotendeels vanwege haar naam. Want Lucia is afgeleid van het Latijnse woord voor licht, lux. En dat, betekent dat, uh, en dat komt eigenlijk vooral omdat aan haar naam ook een legende is uh, verbonden. En dat is dat zij als beeldschone vrouw uh, ja, een aanbidder had die viel op haar ogen. En om die uh, jonge man van haar lijf te houden, uh, stak ze zelf haar ogen uit... en liet die ogen op een schaaltje bij hem bezorgen. Toen was het gauw gedaan met de liefde. Maar daar heeft ze wel een, een patronaat aan overgehouden. Overigens kon ze gewoon blijven zien, maar dat hoort ook zo bij een heilige... Dat dacht ik wel, ja. En waarom precies 13 december? Ja, 13 december, dat is vanwege uh, de oude kalender, de Juliaanse kalender... Uh, waarbij 13 december de kortste dag van het jaar was, de langste nacht. En dat is dus eigenlijk het midwinterfeest. En daar is de feestdag van Lucia op geplaatst. En betekent dus ook dat met feest, uh, Sint Lucia de dagen ook weer begonnen te lengen. Uh, tegenwoordig hebben we de Gregoriaanse kalender en uh, valt die kortste dag op 21 december. En ik moet zeggen, ik zei het al net van dat ik het niet kende. Het is ook niet echt een Nederlands feest, geloof ik toch, dat uitgebreid gevierd wordt? Nee, het wordt, het wordt vooral in, in Zweden gevierd. Ja, het is patrones uh, van mensen die van alles met het licht te maken hebben. Hè? Dus uh, blinden en slechtziende, oogartsen, opticiëns. Maar ook van prostituees trouwens die spijt hebben, dat is wel een bijzonder patronaat. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat ze uh, uh, uh, verplicht uh, te werk gesteld werd in een bordeel. Maar goed, dat terzijde. Waarom? Waarom? Oh, waarom? Omdat ze niet meer aan de Romeinse goden wilden offeren. En uh, toen werd ze voor straf dus in een bordeel geplaatst. Maar ze weigerde een stap te verzetten, zelfs met een spanos. Ze was ze niet vooruit te krijgen. Uh, kortom, uh, ze heeft veel patronaten, maar ze wordt vooral gevierd in, in Zweden. Uh, en daar is morgen worden de mensen gewekt door de Lucia-bruid, de luci die met een lichtkroon op het hoofd uh, mensen wekt door het Lucia-lied, wat we net al hoorden, te zingen. En dan wordt er nog een speciaal brood, uh, een soort safraanbrood, gegeten. Kortom, het heeft veel kenmerken eigenlijk wel ook van ons Sinterklaasfeest. Want in het Lutheraanse Zweden is zij ook de enige heilige die de reformatie heeft overleefd. En daarnaast wordt zij vooral ook gevierd in Italië. In Zuid-Italië is het op dit moment groot feest met vuurwerk. Er is al een processie geweest in Syracuse... En in Noord-Italië is het een soort Sinterklaas. Uh, nou. liggen de kinderen nu te slapen... en morgen, morgen vinden ze cadeautjes. cadeautjes van de heilige Lucia. En in plaats van een wortel in de schoen... zetten die kinderen een glas wijn voor haar. Geweldig. Gerard Royakkers, hartelijk dank. Graag gedaan. Dank voor het luisteren met het oog op morgen. Wij zijn er morgen weer. Mieke van der Wij is presentator. En uh, ik wens u nog een heel fijne nacht